Helemaal uitverkocht. Geen ticket meer voor te krijgen. En je hoort hem nu een uur lang in de Slam Mix Marathon. Dit is Frenkie Rizzardo. them. Yeah. de Slam Mix Marathon. Om vijf uur vanmiddag de vijftien heetste op de dansvloer op dit moment. De gloednieuwe Slam Mix Marathon chart staat voor je klaar. Vanavond ook onder andere Nicky Romero, James Hype, Fedele Grand, Mau P. En deze man, Frank Rizardo, hoor je vanavond nog een keer. Vanavond doet hij ook de Ziggo Dome in Amsterdam. Compleet uitverkocht. En uh, je hoort hem nu een uur lang in de Mix Marathon. I get it. Have Coat, have go have Coat, have Coat, Death Biedt het weekend in? Zometeen de Slam Mix Marathon Chart. De 15e eetste op de Dansvloer op dit moment. De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag 24 uur in de Mix.